Zes uur Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Groningen zijn op verschillende plaatsen auto's van de weg geraakt... door gladheid die wordt veroorzaakt door sneeuw. Bij Kolham op de A7 schoof een auto in een sloot. Ook waren er meldingen van glijpartijen bij Mensingenweer en Uithuizer Mede. Bij de ongelukken raakte niemand gewond. Volgens het KNMI kan er tot 12 uur vanmiddag in het Noordoosten... rond de 5 centimeter of meer sneeuw vallen. De komende uren is er bovendien kans op ijzel. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een einde gekomen aan de urenlange belegering van een congrescentrum. Politieagenten verschansten zich daarbinnen toen de spanning gisteravond opnieuw opliep. Dat gebeurde nadat de oppositie het aanbod voor een kabinetswijziging had afgeslagen. De betogers probeerden daarna het congrescentrum binnen te dringen. Ze sloegen ruiten in en gooiden onder luid gejuich vuurwerkbommen en molotovcocktails naar binnen.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 alone, is it if all these don't mean nothing at all. Kees Dorrestein. Goedemorgen op deze zondagmorgen, twee minuten over zes en je luistert dus naar Start, het programma dat gemaakt wordt door de talenten van BNN University en dat is dan weer de radioopleiding van BNN. Straks heb ik echt een fantastisch crowdfund project, zo'n project uh, wat, wat een heel leuk idee is, alleen daar is wel... ...geld voor nodig en dan start je een crowdfund-project ...en dan kan iedereen een kleine bijdrage leveren. Nou, daar heb ik een heel leuk project van een hele leuke rapper. Ik vertel je straks wie dat is, maar ik ben wel een beetje fan van hem... ...dus ik ben heel blij dat hij er is. En um, vandaag gaat een Nederlands marineschip naar Somalië... ...voor een uh, antipiraterijmissie. Maar een spelletje piratenjagen zit er waarschijnlijk niet in. Ex-militair Ahmed Mohammed was twee jaar geleden tolk op uh, dit marineschip... ...en maakte mee hoe zo'n missie eruit ziet. Uitziet. Goedemorgen Ahmed. Goedemorgen, Kees. Hoe kwam jij op zo'n uh, schip terecht? Ja, ik ben uh, geworven door Bureau Talk, die is van uh, Defensie. En ik werk als uh, zelfstandige tolk al een tijdje. En ja, na screening en ja, het hele proces doorlopen te hebben, kwam mm -hmm. ik op een schip. En werk uh, militair en kwam ik op een schip. Joh, en uh, ja. nu zei ik al, uh, piratenjagen zit er niet in, want wat deden jullie tijdens uh, die missie uh, twee jaar geleden? Nou ja, het, het piratenjagen zit er niet in, in de zin van dat het heel erg is afgenomen op dit moment, door wat we gedaan hebben. Maar wat we voornamelijk deden was uh, gesprekken voeren met de lokale bevolking, uh, als er schepen rondvaren of uh, boten die in de problemen zijn en die dan noodoproep doen, dan gaat het. Het schip dat dicht ze bij in de buurt is om die boot of terwijl schepen te begeleiden of om ze uh, te helpen uh -huh. voor zover mogelijk en ja, meerdere werkzaamheden. En hebben jullie nog wat piraten in de kraag gevat? Uh, ja, we hebben een uh, boot bevrijd toen ik mee was. En dat was een vissersboot en daar zaten dus, die was gekaapt en die hebben we toen uh, bevrijd van de opvarenden. Hoe gaat dat dan? Nou ja, het ging in dit geval vrij gemakkelijk want ze hebben zich meteen overgegeven en dan, is het, ja, dan gaat het makkelijker dan zoals je bij de film Captain Phillips eventueel zal zien, want dat is een hele andere situatie dan wat ik heb meegemaakt. Mm -hmm. de, de film Captain Phillips die gaat over een, een, een, een schip die overgenomen wordt door Somalische piraten. Um... Jij hebt veel gesproken met de lokale bevolking, zeg je net. Ja. Waar hebben jullie het dan over? Nou, hoe het met hen gaat, hoe zij dat uh, ervaren, hoe ze ons aanwezigheid zien, hoe ze uh, of ze ook zelf, zelf last hebben van de piraten en, uh, ja, gewoon no, vriendschappelijke uh, gesprekken zijn het uh, allemaal. Dat ze weten dat jullie goede bedoelingen hebben. Ja, ja, en ze, zijn ook, ze waren ook heel blij met onze aanwezigheid. Wat mij persoonlijk, omdat ik zelf oorspronkelijk uit Somalië kom... Mm -hmm. deed het me wel goed om te zien dat wij er voor hen uh, zijn... en dat ze daar uh, ja, dat ze heel blij zijn met onze aanwezigheid. Ja, nu, nu ja. heb jij uh, daar drie, mee, uh, drie maanden op dat schip gezeten... Uh, en maar één aanvaring gehad met piraten. Ja. Is dan zo'n missie wel een succes? Nou, ik denk het wel, want als, uh, missie, als er geen missies meer zouden zijn... dan zou het weer uh, de kop opsteken. En dan uh, ga, gaat het weer zoals oh. pakweg drie, vier jaar geleden was. Uh, toen, de, toen de wateren daar ja. bij Somalië en, helemaal vol zaten. Die, ja, in ja, de hoogte van de piraterij. En, uh, ja, en dat is nu niet meer. Mede dankzij onze, uh, uh, ja, de werkzaamheden die wij daar uh, verrichten. Dankjewel voor deze uitleg. Ahmed Mohammed. Just can't help ourselves, 'cause we don't know how to back down. We were called out to the street. Snow Patrol, 9 minuten over zes hier bij start op Radio 1. Iedere week zet ik een vet crowdfund-project even in de schijnwerpers. En dat vind ik leuk, want er komen er mensen in de studio. <laughs> dat, dat heb ik nog tenminste wat gasten hier zo op dit vroege uur. En uh, crowdfund-projecten, nou dat zijn creatieve ideeën waarvoor geld nodig is. En daar kunnen dan uh, iedereen kan daar dan een bijdrage aan leveren door een kleine ja, donatie te storten. En uh, deze week heet dat project is eigenlijk een documentaire lobby. Dabasi. En het is uh, van de Zwolse rapper Typhoon. En voor de mensen die hem niet kennen, even... Dit is Typhoon. Ja. Oh, nee. Ja, ja dat is hem. Ja, je hoort al ja. Maar ik heb eventjes een, uh, een introductie uh, gepakt. Daar, uh, daarbij. Uh, zal ik die eventjes uh, erbij uh, uh, pakken? Waar, uh, waar staat die nou, hè? Heb ik hier gewoon een bak met uh, allemaal quote's? Staat die daar? Kijk. Kom, Dit is dus Typhoon. Typhoon. In 1984 werd Typhoon geboren als Glenn. Met de hiphop in zijn bloed veroverde hij al snel ons land. In zijn jonge jaren werkte hij al samen met rapformatie Opgezwollen. Daarmee maakte hij onder andere het nummer als de Mike aanstaat. We waren zegen voor deze face-based. deze rappers van de negen meer hypothese, deze wet beter is beter. In 2004 haalde hij zijn VWO-diploma, wat eigenlijk al snel niks meer uitmaakte... want datzelfde jaar won hij ook de Grote Prijs van Nederland. Tot zijn debuutalbum werkte hij met veel artiesten samen, waaronder met De Flexiken. In 2007 was daar eindelijk zijn debuutalbum Tussen Licht en Lucht... Met bijvoorbeeld nummers als Zo niet mij en Volle maan. Onder de Ondertussen is Typhoon druk bezig met zijn tweede album. Daarnaast vecht hij voor het recht op privacy en zit hij ook nog eens bij ons in de studio. Nou ja, Typhoon, die is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En uh, Herb Alfonso, jij bent uh, de cameraman die hem volgt voor de documentaire. Ja, ja klopt. En um, die heet dan Lobi Dabasi. Uh, Typhoon... Zeg ik het goed? of? Lobby de Bassie. Lobby de Bassie. Ja, maar dichtbij. <laughs> het is echt uh, mijn uitspraak, jongens. Maar, maar uh, wat betekent dat? Liefde is de baas. Liefde is de baas. Ja. En dat, dat is dan ook de titel, denk ik, van uh, de documentaire. Ja, dat is, uh, dat is de titel van de, van de documentaire. En uh, uh, de titel van mijn uh, aankomende plaat. Oké, okay. ja. dat die, die, die is een, een combinatie. Dus als er plaat is, is de documentaire er ook? Uh, niet helemaal, maar uh, uh, wel, wel, wel snel daarna is de planning. Oh. Ja. Oké. Okay. Nou, jij uh, um, hebt een Crowdfund pagina met een filmpje erop. En uh, uh, daarin uh, uh, zeg jij dit. Ik ben enorm trots op, op, op, mijn, uh, uh, op mijn wortels, zeg maar, mijn surindase wortels. Ik ben enorm trots erop om van de Afrikaanse komaf te zijn. En euh, nou, kan ik hier nu uit concluderen dat... Uh, dat die, die, die, die documentaire die gaat over jouw Surinaamse roots, je, je wortels. De, de documentaire gaat eigenlijk uh, over de, de zoektocht naar mijn, mijn identiteit als, als Nederlander. Maar als Nederlander met, met, met, met Surinaamse roots, met Afrikaanse roots. En uh, er is mij eigenlijk, ja, naarmate ik ouder ben geworden, een soort van telkens meer de vraag, uh, bij, bij mij telkens meer de mm -hmm. vraag race, van, ja uh, Waar kom ik nou vandaan? Uh, wat, is, wat is mijn achtergrond, dus culturele achtergrond? Maar maar ook muzikale achtergrond. En uh -huh. ja, wie, wie, wie, wie ben ik op, op, op, op dit moment zeg maar? Weet je wel, ik doe veel, ik, uh, ik uh, krijg veel inspiratie, maar tegelijkertijd blijven die vragen reizen. En dat had hurp uh, ja, Alfonso eigenlijk ook. Uh, we kennen elkaar al lang en daardoor uh -huh. hadden, we zo, hadden we zoiets van laten we dit project uh, uh, uh, opstarten om eigenlijk. Uh, we zijn bezig als, als, als, uh, als uh, individu. Maar tegelijkertijd zijn we de hele tijd op zoek naar, naar wat, wat verbindt ons. Ja. Als, uh, met elkaar. En als mensen en als Nederlanders. En als mensen met Surinaamse komen af. Zeg maar. Want uiteindelijk gaat het ja, allemaal om het, het mens zijn. Maar we ja, hebben allemaal onze eigen vragen en, uh, en zoektochten. om het ja. zo te zeggen. En, en Hurp jij kwam met het idee om dat uh, helemaal uh, te filmen? We kwamen denk ik allebei wel met het idee, maar niet per se dit idee, maar we wilden in eerste instantie um, eerder een gewoon een treinreis maken, mm -hmm. de Transiberia Express. Zaten we in 2007 hadden het wel over, van, dat moeten we doen. En toen in 2010, toen we waren op het punt dat we het echt, gingen. we wilden het echt gaan doen, we wilden echt gaan plannen. Ja. En toen, uh, ik denk, uh, drie weken nadat we tot die conclusie waren gekomen, toen belde hij mij op en toen zei hij van, nee, uh, ik denk dat het beter is. Uh, voor mij om naar Suriname te gaan. Ik wil toch meer verdiepen in de cultuur. Ik wil mm -hmm. uh, verdiepen ook in de, uh, geschiedenis uh, over de slavernij en, en die dingen. En, uh, met het, zeg maar, uh, het idee sowieso was dat als we met de trans siberia express weg zouden gaan, dat ik hem, dat ik zou gaan filmen. Mm -hmm. oh, ik zou gaan filmen van oké, okay, weet je, jij doet je ding, ik doe mijn ding, ik film je en we zien wel wat er... Wat er komt. Ja, precies. En Toen hij had besloten om naar Suriname te gaan, toen had ik zoiets van oké, okay, hij gaat op zoek naar inspiratie. Dan met dat filmen. Ik weet niet hoe, maar ik ga dat filmen. Je en, dacht echt direct: dit moet een documentaire worden. Nee, dat kwam juist eigenlijk door de reis. Uh, door onze bezoek aan Suriname. En daar had ik echt zoiets van: oh, wacht even, ik zie hier uh, dingen ontwikkelen. Uh, ik, zie hem met, ik, ik, ik hoor hem uh, met, met uh, nieuwe uh, plannen, zeg maar, met ideeën komen. Uh, ideeën voor nummers. Uh, hm. Maar ook: um, um, ik, ik zag hem ook, wij beiden uh, ontdekten ook. Uh, uh, veel over onszelf, zeg maar. En ik ben zelf niet Surinaams, maar toch de, de, de zoektocht uh, naar onszelf. Is een soort van universeel ding. En dat werd daar echt versterkt. Ja. En toen had ik zoiets van, weet je, ik, ik ga hem vaker volgen. En uh, uh, ik heb het gevoel dat hier wel een verhaal in zit. En naarmate de tijd groeide dat ja, tot een documentaire ja. concept, zeg maar. Het zou eerst een reportage zijn. En nu uh, ja, als ik over mezelf dan heb, ben ik wel op dat punt dat ik zoiets heb van... ja, nu, nu, nu hebben we iets. Nu hebben we een verhaal om te vertellen. En, uh, en uh, ja, deze laatste maanden, uh, of ja, deze laatste maanden van de documentaire die ik ga schieten... dat, dat, dat, dat, dat zijn ook echt hele belangrijke, zijn hele belangrijke maanden worden. En, uh, en, uh, en uh, ja, er zal echt een interessant documentaire uitkomen. Ja. Maar het is echt een groeiproces. Het is... Het is het is gegroeid. Zeg. Precies, Ja, je bent gewoon eerst gaan filmen en later is daar zoveel bij gekomen ja. dat je dacht, wauw, ik heb hier goud in handen. Maar uh, Typhoon, dat, dat was 2010, uh, uh, toen heb jij, uh, Herb, uh, de, de camera erbij gepakt. Uh -huh. nou, zo'n drie, vier jaar uh, geleden ben je nou zo'n zo vier jaar gefilmd. Ja. Jeetje. Ja. Dat, is, dat, dat, dat, dat, dat lijkt mij heel heftig. Ja. Uh, nou, het, het, is, het is niet dat, dat Herb elke, elke dag bij mij op de, op de stoep stond <laughs> om, om met me mee te gaan. Er, uh, er zijn ook uh, uh, uh, uh, periodes geweest dat ik juist uh, heel, veel ruimte, uh, heel veel ruimte voor mezelf nodig had. Uh, ik, ik heb veel op, uh, op, uh, op, de, op de schelling uh, mm. gezeten, zelfs tijdelijk deels, deels gewoond... om uh, me even te, te onttrekken van, van het hectische uh, leven, artiestenleven, maar ook uh, in mijn eigen leven... En uh, daar weer puur te focussen op van wat ik nou daadwerkelijk wilde. Want die mm -hmm. plaat, mijn plaat zou eigenlijk in 2012 al uitkomen. Maar ja, dan, dan haalde de realiteit je, je, je in. En uh, nou ja, je, je noemde uh, mm -hmm. de private, privacy voorvechten, weet ja. je wel. Je, op een gegeven moment duik je in, in, in andere dingen. Denk je dat dat heel erg belangrijk is, wat ik nog steeds heel erg belangrijk vind. Mm -hmm. En dan een jaar later kom je erachter van ja, dat is belangrijk. Uh, maar uiteindelijk moet ik datgene doen waar ik het allerbeste in, in ben. En dat is mijn, mijn verhaal via muziek uh, ja. vertellen. Dus uh, komt dat dan ook uh, veel in de documentaire terug? Ook, het, is, het, is, het, is, het is zeker een, uh, een, een hoofdstuk uh, binnen de documentaire. Ja. ja, ja, ja. Nu, nu, nu, wat is er dan allemaal gefilmd? Want ja, Heurp is toch vier jaar bij in de buurt geweest met, met die camera. Ja, dat kan Heur beter vertellen. Ja, in grote lijnen, want ik wil hem ook zelf nog verrassen. Want ik heb uh, hem zoveel uh, gefilmd. Dat zijn sommige dingen weet hij zelf niet eens meer. Dus dat uh, vind ik nog wel. Weet je? Dat nou, is, dat is. Uh, dat, ja, ik kan maar... hem wel even uit de studio sturen. Kan je, je hem even vertellen hier uh, op, op Zender. Nee, maar uh, bijvoorbeeld uh, onze avontuur op Suriname uh, zijn. Uh, Z uh, dat hele privacy verhaal. Uh, we zijn naar New Orleans geweest. Ja. Uh, uh, ter schelling. Het moment dat Want, dat... uh, New Orleans heeft dat dan ook ja, iets? Ja, New, New Orleans... Uh, uh... De, de, de, de gaf was dat ik echt uh, zowel muzikaal, maar ook voor mezelf eigenlijk uh, op zoek was naar uh, nou ja, ik merk dat hier in, hier in Nederland toch, toch best wel veel focus op het individu is. Mm -hmm. En ik wilde me juist wat meer verdiepen uh, uh, in uh, uh, culturen en gemeenschappen die, waar, waarbij ja, de gemeenschap belangrijker is eigenlijk dan het, dan het individu. Dus binnen de oude blues en uh, nu, nu nog steeds hoe, hoe men in New Orleans uh, mm -hmm. uh, uh, leeft, zeg maar. Het is een gambo zeggen ze zelf ook, het is een mengelmoes van allerlei culturen en, en invloeden. En ja, zo, zo voel ik mezelf ook, weet je wel. Een mengelmoes van allemaal ja, culturen. Ja, ja, ja, ja. Oh, wat grappig, dus kijk eventjes uh, hoe, hoe het daar is. Ja. Ja. En, en, en, en Herb, jij, jij hebt al die dingen gefilmd. Je mm -hmm. dacht eerst, ik ga het maar gewoon filmen. En dan kijk ik uh, wat we ermee kunnen doen. Dat is later helemaal gegroeid tot dit project, bijna documentaire. Mm -hmm. um, dacht je nou nooit van, ah joh, ik, ik ben al twee jaar bezig, ik, ik stop ermee? Nee, ik dacht eigenlijk van, dit is, lang, dit, is, dit, is, ja, dit is het langste project waar ik mee bezig ben geweest, en het hoe langer het duurde, hoe rijker, de, hoe rijker het werd eigenlijk, um, is geworden. En um, ik heb jou steeds meer vertrouwen in het feit dat dit echt, dit is, dit is echt een verhaal dat, ik, dat, dat verteld moet worden, of zo. Weet mm -hmm. je wel? Dat, dat, dat. Eerst was het gewoon van, ja, leuk, in principe, maar eigenlijk ook wel meteen alsof van wacht geven. Dit is. We hebben, is het hier echt wel een verhaal of zo? Dit is niet zomaar gewoon even een documentaire. Ja, het klinkt een beetje daar. Maar over een. een, een ja, een, een rapper, rapper die zijn ja, album gaat maken. Nee, dit gaat echt over, over, over een mens. En uh, ook al is het documentaire, zie ik het toch ook wel. Um, um, ja. Het is een, het, het, het, ja, ik weet niet. Het, het, het, het, het, Um, lastig om te zeggen. Ja, het is, lastig, het is lastig om te zeggen. Maar het is wel uh, uh, een verhaal dat, dat echt ja, verteld moet verteld worden. Het ja. ding is: als ik daar even op, uh, op in mag haken. Uh, waar we achter kwamen, is uh, dat wij erachter kwamen dat uh, uh, uh, we delen allemaal hetzelfde podium. Ja. Toevallig, toevallig sta ik op het podium en uh, mm -hmm. ben, ik, ben ik de gast bij radioshows en <lacht> uh, op, te, op tv, maar wat dat betreft zijn we allemaal met dezelfde dingen bezig, uh, hetzelfde ding bezig en dat is leven. Mm -hmm. En uh, met passie en met tegenslagen en, en iedereen probeert daar op zijn eigen manier mee om te gaan. Mm -hmm. En uh, omdat mensen van artiesten best wel eens zijn Beeld hebben we, hebben wij zoiets van, van ja, we willen een eerlijk beeld vertellen over uh, mens zijn met passie, met uh, ja, je wilt maken, maar tegelijkertijd is het is het ook moeilijk soms uh, in, in in dit culturele klimaat uh, waar we in zitten mm -hmm. in Nederland. Ja, ja. ja. nu, nu uh, gaat het gaat goed met jullie uh, project. Ondertussen is er al zo'n 3000 euro binnen, mm -hmm. uh, maar dat moet dus nog een stuk meer worden. We um, ging even op straat vragen. Uh, uh, aan, aan, aan mensen die uh, jullie project waarschijnlijk nog niet kenden Of die erin zouden willen investeren Ja, als ik hem echt wel goed kende En gewoon van al die dingen dan Dan zou ik het wel gaan doen Nou, ik ken hem niet Ik, wil, ik vind wij leuk dat dit soort dingen gebeuren Maar ik, ik ken hem niet Dus, dus uh, ik moet hem eerst zien En het leuk vinden om iets van hem Ik wil wel geïnteresseerd zijn Ik vind het wel vet zijn er plezier in heeft? Nee, rap zegt mij helemaal niks Spijt me. Je hebt de, denk ik, verkeerde leeftijdencategorie. Nee. Nou, omdat ik uh, niet echt fan van hem ben of zo. Ik ken hem bijna niet. Ik ben niet echt fan van rappers of zo en uh, ik kijk niet echt veel documentaires. Dus. Ik geloof nooit echt dat het voor een documentaire gebruikt wordt of andere dingen, dus nee. Ik ben er echt niet in geïnteresseerd. Ik ken die hele gast niet, dus dan houdt het heel snel voor mij. Nou ja, goed idee, maar... Als je op die manier zeg maar geld bij elkaar krijgt, zodat je nog meer bekend hebt, slim? Als je dat leuk vindt, inderdaad, ga lekker je droom achterna. Maar voor de rest, uh, ik heb er niet zoveel mee. Ja, omdat Typhoon wel een uh, goede rapper is. Hij heeft wel talent. Nou kijk, ik, ik hoor goede, een beetje 50-50. En veel mensen zijn uh, wel enthousiast. Uh, van anderen hoor ik vooral dat ze Typhoon niet kennen. Gaat deze documentaire daar verandering in brengen? Mm -hmm. Ja. Dat is dan, dan krijg je echt niet alleen uh, de, de, de rapper die je drie minuten tijdens een plaat hoort. Maar gewoon echt uh, de, waar die zijn inspiratie vandaan hoort. Ja, haalt... wie, wie, wie hij is. Dat, dat, dat, dat, dat, dat komt ook echt wel aan bod, zeg maar. Ik bedoel, mm -hmm. we zijn... Weet je, naast dat we dan met elkaar samenwerken met dit project... zijn we ook gewoon echt goede vrienden. Uh, er is een vertrouwen tussen mm -hmm. ons. Dus hij vertrouwt mij om... zeg maar. Uh, zijn wereld vastleggen, maar echt zijn leven. Ja. Weet je, niet alleen Typhoon, maar ook Glen, zeg maar. En ja, mensen gaan hem leren kennen, hoe dan ook. Ja. Dus uh, ja, hopelijk na die documentaire kun je dan misschien zo, uh, zoiets weer doen. En dan hopelijk dat die mensen dan wel weten. Dan je alleen is. maar uh, zeggen, ja, ik had er eigenlijk in moeten investeren. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Jullie proberen nog uh, uh, 8400 euro op te halen. Wat gebeurt er met dat geld als dat er is? Dat wordt uh, gestopt in de laatste fase van... Uh, van uh, uh, van dit project. Uh, en dat is het. Is maar, de, deze aankomende maanden zijn voor mij uh, de belangrijkste maanden. Uh, um, en ja, daar, daar wordt dat geld in geïnvesteerd. Nee, zodat dus we dit gewoon neer kunnen zetten zoals het neergezet moet montage, worden. Montage, dat soort dingen. Montage en, en, en, en, en ja, gewoon. Uh, um, ja, dat eigenlijk gewoon het afronden. Ja, ja, ja. Dat, je, dat je echt een uh, mooie, professionele documentaire ja, krijgt. Juist, hem. ja. ja. Uh, Typhoon, nog heel even dan uh, als laatste naar jou. Ja. Um, jij zei, ja ik ben eigenlijk ik ben op zoek gegaan naar mijn roots. Dus ja. waar, waar komt komen al die invloeden die in mij zitten, waar komt dat vandaan? ja Dan is toch de vraag, heb je ze gevonden? Ik, uh, ik heb uh, heel veel antwoorden gevonden. En uh, ik kom er zelfs achter dat ik niet zo ver... Hoefde te, ho, ho, hoefde te reizen, eigenlijk, uh, om uh, uh, tot die antwoorden te, te komen. Maar vaak is het prettig om even uit te zoomen, om vervolgens weer, weer het antwoord te vinden. Zo uh, merkte ik, ik ben in, vorig jaar even in Australië zelf, zelfs geweest. Echt mm -hmm. prachtig, uh, er, er, ergens in de middle of nowhere. En uh, het was s'nachts en ik zat zo naar de sterrenhemel te kijken. En ik dacht, van ja, ik moet het nu heel erg mooi vinden. Maar. Eigenlijk vind ik de sterrenhemel op de schelling veel mooier. Dus dat, ja, dat was, was ook wel grappig. Maar het is juist van soms moet je even weg gaan uit je eigen situatie... om weer mm -hmm. te zien wat je hebt. En zo is dat ook, ook met, mijn, ja, met mijn muziek. Maar ook waar, waar, waar ik leef, weet je wel. Ja, en daar, dat, dat gaan we dan straks allemaal zien in de documentaire als het crowdfundproject lukt. Um, naar welke site kan je gaan? Uh, uh, wil je naar voordekunst.nl en dan zoeken op uh, Typhoon uh, of op Lobby de Bassie. Oké, okay, en dan, uh, dan kom je bij jullie uh, ja, zeker, terecht. Wel. Rapper Typhoon, Herb Alfonso. Yes. Heel fijn dat jullie er waren. Heel veel succes. Dank ja, je wel. Laat het uh, vooral weten uh, of het gelukt is en wanneer die er dan natuurlijk uh, komt. Dat komt helemaal goed. En uh, ja dat houden we in de gaten. En ook heel veel succes uh, met je nieuwe plaat. Dankjewel. Dank je wel. Oh, ja. oh,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 Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle. I Have some really nice sex and she's gonna Even lekker niks gaan doen. Gewoon even naar de radio luisteren. Rond uh, half zeven. Hier uh, met start. Zo direct een heel mooi gesprek over Formule 1. Uh, maar uh, eerst even het laatste nieuws op Twitter... PSV AZ is trending topic. De club uit Eindhoven scoorde al in de derde minuut. De rest van de wedstrijd bleef het aardig rustig... en uh, eindigde dus met een 1-0 winst en eindelijk weer punten voor uh, PSV. Of in ieder geval, daar uh, denken ze in Eindhoven zo over. Stalkertjes Army is trending topic. De krachten van het internet. Want het is de hashtag van een gamer die live op internet te volgen is. Dus die live uh, spelletjes aan het spelen is uh, op zijn computer... Op internet. Duizenden mensen keken ernaar en chatten fanatiek mee op Twitter. En hashtag sneeuw is trending topic. Want het eerste pak is alweer gevallen van het jaar. In het uh, noordoosten sneeuwt het zelfs nog steeds. En dat blijft de ochtend ook nog wel eventjes doorgaan. Dan naar het laatste nieuws. In Congo zijn zeker twintig mensen omgekomen bij een explosie in een wapendepot. Vrijdag sloeg, een, uh, sloeg de bliksem in bij een legerbasis. Door de inslag ontstond er brand en ontplofte het depot. Een aantal laptops van het bedrijf Coca-Cola is gestolen. Daarop stonden persoonlijke gegevens van zo'n 74.000 mensen...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 Dan even naar het uh, weer nog. Ik zei het net al, in het noordoosten sneeuwt het nog een beetje. Uh, met een kans op ijsel. Voor de rest is het, uh, van het land is het vooral eigenlijk droog. En uh, vanmiddag valt er wel weer veel regen. Dus uh, vergeet je paraplu dan vooral niet. Start met Kees Dorrestein. Ik zei het net al, uh, Formule 1. Want ja, het uh, Formule 1 seizoen begint eigenlijk pas weer 16 maart. Maar uh, dan uh, wordt de eerste Formule 1 Grand Prix gereden in Australië. Maar achter de schermen lijkt het alsof het seizoen al in volle gang is. Gisteren werd de nieuwe Bolide van uh, het Ferrari-team gepresenteerd. En komende week is de eerste wintertest. Ernest Knors, uh, teambaas van het BMW DTM-team MTEK, kan mij uh, hier alles over uh, vertellen. Ernest, goedemorgen. Goedemorgen, Kees. Uh, is het een beetje een mooie Bolide, die uh, van uh, Ferrari? Ja, daar lopen de meningen een beetje over uh, uiteen. Uh, er zijn wat veranderingen in de regels geweest... en daardoor is uh, de auto ook uh, erg anders gaan uitzien. Oh, wat, wat, en, is, wat uh, ziet er dan anders uit? Nou, het is vooral de, de voorkant van de auto die, die heel anders uitziet. Dus als je, als je de auto's naar elkaar zou zetten, dan zie je dat de neus een stuk lager is. Mm -hmm. En niet iedereen is erover te spreken hoe dat uh, daadwerkelijk uh, als eindresultaat uh, er staat. Van of, of je er dus uh, sneller uh, van rijdt. Jij hebt trouwens ook nog uh, in de Formule 1 gewerkt vroeger natuurlijk. Dus jij zit er echt uh, heel diep uh, in de sport. Um, nu vraag ik me af, ja, elk jaar verandert er wel weer wat. Uh, ja, kan er nou nog echt zoveel veranderen aan die auto's dan? Nou, dit jaar uh, eigenlijk wel heel veel. Um, dit jaar zijn de regels uh, sterk veranderd. Uh, normaal heb je van ieder jaar wordt er wel uh, de auto verder ontwikkeld. En dan zijn er details die veranderen. Maar nu mm -hmm. is echt het concept van de auto veranderd. Dus vooral uh, qua motoren en uh, aandrijflijn is uh, de hele wereld eigenlijk op zijn kop gegaan uh, in de Formule 1. Uh -huh. uh, dus dat heeft ook wel veranderingen in de hele auto... wat, wat zichtbaar is voor uh, de mensen uh, langs de baan. Dus de, de, o, omdat uh, het auto echt er anders uitziet. De, de, de vleugel aan de voorkant, zei je net al, dat is iets veranderd. Uh, de, de, de, de, eigenlijk het hele uiterlijk wordt een beetje anders hierdoor. Ja, het, het uiterlijk, het, het geluid en ook hoe er gereest zal worden, zal anders worden. Je hebt, uh, we hadden vorig jaar hadden we V8-motoren met uh, een inhoud van 2,4 liter. Nou, dit jaar zijn we naar 1,6 liter uh, turbomotoren, V6, gegaan. Mm -hmm. uh, dat zal een ander geluid hebben. Er zijn uh, grotere KERS-units, uh, dat zijn eigenlijk de elektromotoren, mm -hmm. uh, die worden ingezet. Uh, die, die hadden vorig jaar uh, een vermogen van 80 pk, een beetje het vermogen wat een kleine gezinsauto heeft. Nou hebben ze het vermogen van 160 pk. Maar Ernest, uh, is dat eigenlijk voor, voor... Ik wil eigenlijk gewoon weten, rijden ze sneller dit jaar? Nou, dat denk ik niet. Um, wat erbij is gekomen, is... Dus de motoren zijn iets minder krachtig geworden. Uh, daarbij is nog gekomen dat de, de, um, het gewicht van de auto's nou omhoog is gegaan. Mm -hmm. Dus er zijn een hoop uh, veranderingen die eigenlijk de auto in principe langzamer zullen maken hangt er natuurlijk van af hoe goed de mensen hun werk hebben gedaan... maar in principe zouden de auto's langzaam moeten zijn. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken met... Veiligheid, dus je kan mm -hmm. de, de snelheid van de auto's niet iedere jaar verhogen. Nee. Maar wat de auto's wel zijn geworden is uh, een stuk meer relevant voor wat er uh, vandaag de dag eigenlijk in straatauto's, en in de normale auto's uh, ontwikkeld wordt. Okay. Dus uh, dat is wel een stuk interessanter geworden om, uh, ja, voor, de, voor, voor de ontwikkeling van technologieën die ook bij normale auto's ingezet kunnen worden. Ja, nog, nog even kort. Uh, we kijken al een beetje vooruit hè, naar het nieuwe Formule 1 seizoen. Uh, ja, doen, doen er nog... Even, even onze nationale trots uh, eten leren. Um, doen er nog Nederlanders mee? Nou, er doen wel Nederlanders mee, maar niet direct als, um, als racecoureurs. Uh, dus niet tenminste uh, in, de, um, in de races zelf uh, uh -huh. aan het begin van het seizoen. Je weet nooit hoe dat verder gaat lopen. Guido van der Garde die zit als derde rijder bij uh, Sauber. Ja, was en dit jaar, dit voorseizoen uh, reed hij nog uh, gewoon als, uh, als eerste rijder gewoon de races? Vorig jaar reed hij nog bij uh, Ketrem. Mm -hmm. En bij KTRM zit nu uh, Robin Vrijns, een ander Nederlands talent, uh, als derde rijder. Mm -hmm. En ja, zij zullen moeten wachten om te zien of ze een kans krijgen dit jaar om te racen. Normaal gesproken wordt er niet veel gewisseld qua rijders, maar je, je weet het nooit. Laten we en, ook en, uh, hopen. Inderdaad, en, en er zijn jongens daar uh, bij die teams die voorin zitten... die misschien iets minder talent hebben, maar wel iets meer geld meebrengen. en Misschien dat de, de, de focus in het seizoen verschuift naar... Meer postage in plaats van uh, het budget rond krijgen. Dus dan zou er een kans in zitten dat er nog iemand mee rijdt. Nou, dat, uh, dat moeten we dan afwachten. En dat doe ik uh, met jou, Ernest Knors. Dankjewel dat ik je even kon spreken. Geen probleem. Even naar Martijn. Die is uh, op de caravana in Leeuwarden. Uh, je had net een soort van Lamborghini uh, caravan uh, of uh, uh, ja, caravan gezien, die uh, helemaal super deluxe was. Uh, waar ben je nu? Uh, hey, nou, het kan nog beter, Kees, want ik zei inmiddels... <laughs> nou ja, het ging net over de, de uh, Formule 1. Uh, dit is eigenlijk de Formule 1-auto onder de kerwens, toch? <laughs> net dat zo was snel, wel, zeker. Dat ik een figuurlijk. Ja, dat is een figuurlijk. We stop. gaan de deur openmaken, want dat kan alleen met de vingerafdruk van... De, kijk, daar gaat hij. Oh, hij blijft rood, daar gaat hij. Oh ja. En we zijn binnen. Kom binnen. <laughs> en kijk... Nou, deze hele caravan is eigenlijk gebouwd als een soort studieobject. Hè? Want hier zit alle, alles wat hier in de toekomst mogelijk is, zit die in, hè? Ja, we zullen om te beginnen de, de klep even open doen van achteren. De cabrioklep, klep, zullen we maar zeggen, de cabriokap. kap. Okay, Oké, er gaat nu een, een soort luifel gaat open. En het ziet er ook eigenlijk uit als een soort jacht. Het is een soort voordek waar je dan ik denk je terrasje kunt opbouwen. Hè? Ja, dat is het idee. Um, nou ja, sowieso het idee is eigenlijk afgeleid van een boot gecombineerd met een caravan, uh, auto uh, als uiterlijk en een camper als luxe. Ja. En dan toch met de indeling van een boot, zoals nu zoals je een soort dek onder een uh, luifel. Maar dan voor op de camping. En hier zit een soort glasplaat in. Die, die kun je dus ook uh, met, één, met één druk op de knop, want alles in deze camper of in een... Deze uh, caravan wordt allemaal bestuurd met een app, hè? Met een app op een iPad. Een speciale ontwikkelde app. Er is alles uh, te bedienen, dus zowel de verlichting en wat u net noemt, die, die achterwand, dat is een glazen achterwand, is nu van melkglas. Met een druk op de knop, het is elektrisch geladen glas, kunnen we hem uh, glashelder maken. Dus met één uh, druk op de knop kun je er eigenlijk voor zorgen, je hebt geen gordijntjes meer nodig, maar je kunt gewoon het... Glasdicht maken, eigenlijk, komt op neer. Ja, dat geeft ons meer mogelijkheden. U ziet het voorraam aan de andere kant uh, is rond van vorm. Uh, daar is geen gordijntje voor te bedenken. Of rolgordijn is natuurlijk een rare benaming, maar een verduistering. Maar we kunnen dat dus elektrisch laden en daarmee ook verduisteren. Ja, en nu, nu is dit ook een soort, um, ja, eigenlijk een soort thuisbioscoop. Uh, zo kan je het noemen. Uh, de, de glazen deuren die zijn uh, nu van melkglas. Uh, we kunnen met, een, met behulp van een beamer... Die oh, kijk, er hangt gewoon een beamer in, Kees. Uh, Joh, is in, om even uh, lekker in tv, tv te, te kunnen kijken. Uh, ja. die kan, het tv-beeld kan hij projecteren op, uh, op de glazen deuren. Uh, de, we kunnen hem ook zo inschaken, gespiegeld inschakelen... dat je van buiten naar binnen kan kijken. Dus met een wedstrijd voetbal kan je met de buren... Uh, met, een, met een biertje kan je lekker kijken. Ja, en, en dan heb je het ook niet over een klein tv'tje... maar dan heb je het ook echt over een soort uh, bioscoopachtig formaat. En je, je kunt dus... als Ik bedoel, dit, dit is om... Ja, om op de Oranje Camping Case... maak je mm -hmm. hier totaal de blits mee. Want je kunt dus uh, um, zo beamen... dat je aan de buitenkant gewoon lekker kunt gaan zitten... En, en uh, voetbal kijken. Maar de vraag is natuurlijk, Martijn... is het te betalen voor iemand die naar de Oranje Camping gaat? Voor iemand die naar de Oranje Camping gaat? Nou, überhaupt is dit dus nog niet. Want het, het is meer een soort prototype. Hè? Dus alle losse ideeën hierin... die gaan we in de toekomst uh, terugvinden in de uh, caravan van Dam. Oké. Okay. Ja, dit is uh, van het merk Knaus. Uh, als Knaus hebben wij... Uh, onze top 20 leveranciers, top leveranciers, uitgenodigd om dit te ontwikkelen. En zo is dit tot stand gekomen. Oké. Okay. Niet 1, 2, 3, maar goed, in ieder geval... de ideeën die nu bij de leveranciers, toeleveranciers leven... Uh, die zijn hierin verwerkt. En bepaalde delen zult u al in de nieuwe kraus caravans en campers... Uh, gaan zien in de komende jaren. Nou, ja, dat is nog even is afwachten dus, uh, onze Martijn. onze generatie? Ja, precies. Dus, uh... onze generatie, uh, wij moeten gewoon weer naar de camping. Want dit is... <laughs> Ja, ik sta hier nu, maar ik, het, het kriebelt nu al om lekker naar Spanje te rijden, lekker naar de zon. En om neer te zetten waar je wilt. <laughs> nou, jij bent overtuigd, hoor ik, Martijn. Dank je wel. Voor jouw bijdrage vanuit de Caravana 2014. Ja, daar in, vanuit de Caravideo uh, oh, hier. Yes. En uh, met, de, met de camper naar huis, hè? Absoluut, absoluut. Formidabel. Dank je wel, Martijn. Formidabel. Formidabel.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 Je lui ik comme ça c'est réglé et au petit aussi enfin si vous en avez Ik weet het ans Ik ans et là vous verrez si c'est formidable oh, formidable tu étais formidable j'étais formidable nous étions formidables oh.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 Ah, oh, ik heb hem live gezien afgelopen week in Utrecht, waar ik woon. Wat een topshow geeft hij. Uh, Stromai met Formidable. Het is echt wel terecht dat hij dit nummer... Eigenlijk gaat het over zijn eigen show. Had hij zo'n groot scherm op de, uh, achter zijn podium staan... met allemaal een soort van kopies van zichzelf. Honderden en daar dansten hij dan ook nog eens mee. Nou, dat was echt uh, heel mooi gedaan. Aanrader in ieder geval. Kwart voor zeven hier bij Start op Radio 1. En even het nieuws uh, waarvan je denkt, uh, ja, Kokok. Precies. Een 81-jarige man uit Zweden zag deze week zijn eigen rouwadvertentie in de krant. Die uh, uh, was geplaatst door zijn zus. Hij kwam op kerstavond, uh, hij, opgenomen in het ziekenhuis. Uh, en door een uh, miscommunicatie met de arts dacht de zus dat hij het niet overleefd had. De man uh, kon er gelukkig wel omlachen. Kokok. Dan een voortvluchtige Amerikaan Anthony James Leskowitz die eh, vond het waarschijnlijk erg grappig... dat zijn opsporingsbericht op Facebook is gepost door de politie. De man deelde het bericht op zijn eigen pagina. De politie kreeg dat natuurlijk in de gaten... maakte een fake-account aan van een uh, mooie vrouw... en probeerde een uh, date met hem te plannen. Dat is gelukt en ze hebben hem weer in de kraag gevat. Koek, koek. En uh, uh, ja, Verslaafd zijn aan roken, drinken of gokken. Nou, Dat hoor je regelmatig, maar verslaafd aan plastic... in het uh, Amerikaanse programma My Strange Addiction... Zie je de 23-jarige Robert, die al sinds zijn zevende verslaafd is aan plastic. Hij eet de hele dag van die plastic tasjes en slaat zijn normale maaltijden eigenlijk over. Ik, ik spreek daar straks mee met Luke Hendricks. Wil je, ja, maar eerst Robbie Williams...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 Williams, shine my shoes. Bijna tien voor zeven hier op Radio 1 Start, daar luister je naar en ik vind het heel fijn dat je dat doet. Goeiemorgen daarvoor. Straks hoor je misschien wel, nou, de, ja, straks in de toekomst een hele bekende operazanger in Nederland. Hij heet Marcello en hij wil in ieder geval de bekendste operazanger van het land horen worden. Dat hoor je straks in Start en wil je reageren, Dan kan op Twitter. Dat is mijn account. Of, uh, alsof je terug bent in de jaren 50. Sharon Jones en de Death Kings retreat. Maar het, het is eigenlijk het is een splinternieuwe nieuwe single. Komt gewoon uit uh, ja, januari. En dat is het nu. Dus uh, ja, het is gewoon van deze maand. Hoor je misschien wel gewoon als eerste hier uh, op Radio 1. De paradijsvogel. Ja, daar hebben we weer hoor. De paradijsvogel van deze week. Dat is uh, operazanger Marcello. Ik zei het net al. Afgelopen zomer kreeg hij ineens de techniek. Voor deze manier van zingen, het operazingen onder de knie. Sindsdien probeert hij door te breken als operazanger. En wil hij eigenlijk de bekendste operazanger van Nederland worden. Maar ja, dat wil nog niet echt lukken. Mijn naam is Marcello. Ik heb wel een nieuwe naam aangenomen. Rex Alexander. Maar iedereen kent me als Marcello. Mensen... Gewoon als artiestennaam eigenlijk? Nee, maar, nee, ik heb eigenlijk geen artiestennaam. Iedereen kent me als Marcello. Alleen, ik uh, vond Rex een mooie naam. Dat het koning betekende. En Alexander vond ik ook een mooie naam. En Marcello is eigenlijk wel een mooie opera-naam, toch? Ja, daarom had ik het ook zo uh, veranderd. Omdat Marcel, zoals mijn moeder genoemde, genoemd had... Marcel, dat was... een um, ook een mooie naam. Marcello is inderdaad meer Italiaans. Wat ik wel mooi zou vinden, is om een klein stukje van een aria te zingen die ik wel erg mooi vind. Oké. Okay. En daarvoor heb je wel je, je mooiste Amerikaanse outfit aangenaam, ja. volgens mij. ik heb een Amerikaanse trui aan met een, een, een Amerikaanse sjaal en een, een, ik heb een, een bondsmuts op. Zo'n Russische bondsmuts is het, hè? Een soort huzarenmuts heb ik op. En um, het is een beetje een American style. En ik had gedacht van, uh, mama, okay. dat is de aria van Pavarotti. Dan komt hij dan. Ja. Okay. Mama. Sorry. Hoor. Mama. Solo la mia canzone, vola. Mama. Sarai come tu non sarai più sola. Eerst dacht je dat je de techniek niet had, en toen gebeurde er de afgelopen zomer iets. Ja, ik was uh, inderdaad ergens bij een uh, busstation gekomen. Toen heb ik een val gemaakt. En toen viel ik uh, over een uh, plaat heen. Ja, En toen was ik eigenlijk uh, was ik gevallen. En uh, wat ik niet had, omdat ik een uh, uh, Maar, maar ho hoe viel je dan op je, op je nou, bord? Ik viel uh, recht voorover. En die kon mij ook niet meer tegenhouden. Ik denk zelf dat door de klap die ik gemaakt heb... toen ik voorover viel op een ijzeren plaat. Dat uh, ik een, een klap heb gehad waardoor het in één keer op de goede plaats gekomen is. En sindsdien? Zing ik anders. En hoe dan? Ik zong eigenlijk eerst zo. Voor mijn vader... hou steeds de liende, Voor mijn vader... hou steeds de bang. En nu... heb ik dus iets ontdekt. Nu zal ik het voorbeeld geven. Ik kan niet echt... De vinger opleggen wat dan het verschil is, maar het, het, er is een verschil. Maar wat, wat, wat wil je, zeg maar wat wil je hiermee bereiken? Ja, het klonk in de kou misschien niet zo geweldig. Ik kan natuurlijk binnenkamers bezig doen als ik niet in de kou sta. Maar ik wil het allerliefste, wil ik eigenlijk toch uh, solo uh, verder proberen te komen met mijn stem. Oké, okay, dus als iemand luistert die graag jou uh, wil aannemen daarvoor, zijn ze welkom. Ja, en dan heb ik nog één zin uit de Aardinacht e Venedig, die is al heel mooi. Eentje dan? En eentje dat. is... Dan gaat het dan zo van. Uh, nou ja, misschien gaat hij het nog wel redden. Even naar mijn nieuwe bnm varen collega Matthijs. Wat vond je van deze paradijsvogel? De paradijsvogels die we allemaal graag willen zien. Nou kijk, dat is fijn, dankjewel. Van paradijsvogels naar vroege vogels... Want, goedemorgen uh, Kees. Ja, goedemorgen Menno. Uh, je staat er weer klaar voor vanaf uh, 7 uur natuurlijk sinds uh, januari. Ja, en wat we heb je in de zitten uitzending? Hier, we zitten, ja, ik was al even bang dat je overschakelde naar het verkeerde studio. Maar <laughs> uh, naar Amsterdam. Maar nee, we zitten hier uh, in, uh, in Naarden aan het uh, Naardermeer. En we hebben, we hebben een geweldige uitzending uh, uh, klaarstaan. We gaan, uh, we gaan op zoek naar koolganzen. Kijk, kolgansen, die de jongeren vliegen altijd met hun ouders mee tijdens de trek. Maar men vraagt zich af hoe gedragen die zich nou precies? Uh, gaan, die, gaan die allemaal tegelijk eten? Of gaan die jongeren ook zelf wel eens omlaag. Uh, om uh, wat, uh, wat gras te smikkelen. Nou, er mm -hmm. wordt onderzoek gedaan met hele kleine zendertjes. We gaan, naar, uh, we gaan het hebben over weer in de stad. De stad gaat natuurlijk vol met gebouwen, groot en klein. En op sommige plekken is alleen maar schaduw. Op andere plekken waait het hard of is het juist snikheet. Nou, er is iemand die alles weet, hè? een architect... over uh, hoe je gebouwen in de stad neer moet zetten... om een prettig klimaat te krijgen. Dat nou, is dat allemaal ding. straks. Ja. Uh, dankjewel, je Menno. Veel plezier. Na het NOS-journaal. Dus vroege vogels. Volgende week zondag zijn we hier gewoon weer met z'n allen hoor. Met de BNN University. Start! En uh, klaar is Kees. B -N -N. Samen bankieren.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 Dit is Radio 1.